zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Russische ultimatum in de Oekraïnse stad Mariupol is verlopen. Volgens het Russische leger zit er nog zo'n 2500 Oekraïnse militairen en buitenlandse strijders vast in een grote staalfabriek. Het Russische leger had de militairen tot 12 uur de tijd gegeven om zich over te geven. Alleen dan zouden hun levens gespaard blijven. Er zijn geen berichten naar buiten gekomen dat ze dit hebben gedaan. Een adviseur van de burgemeester zegt tegen CNN dat de overgebleven manschappen Mariupol zullen blijven verdedigen. In Polen, bij de grens met Belarus, staat een lange file met vrachtwagens uit Rusland en Belarus die de EU willen. De vrachtwagens konden vanwege de sancties tot en met gisteren de Europese Unie verlaten. Maar door de file, die tientallen kilometers lang is, staan zij nog in Polen. Het is niet duidelijk wat er met de vrachtwagens gebeurt nu de deadline om de EU te verlaten is verstreken. In Zwitserland is een Nederlandse man verongelukt. Hij deed samen met nog iemand aan canyoning, een sport waarbij je door een kloof gaat, door te klimmen, springen, zwemmen en abseilen. De 27-jarige man verongelukte afgelopen vrijdag in het zuiden van Zwitserland, vlakbij de Italiaanse grens. Bij het abseilen viel hij het water in en hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Een schilderij dat ongeveer 150 jaar in een Australische herberg heeft gelegen... blijkt te zijn gemaakt door de Nederlandse schilder Gerrit Willems Heda. Hij zou het samen met zijn beroemde vader Willem Klaas Heda hebben geschilderd in de 17e eeuw. Het kunstwerk is mogelijk miljoenen euro's waard. Het werd in 1979 gevonden in een 19e eeuwse herberg. Pas vorig jaar werd het kunstwerk uitgekozen voor een groot restauratieproject. Het weer nog, veel zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Morgen verandert er weinig. Ook de rest van de week blijft het zacht lenteweer. Wel is er meer kans op bewolking. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Van Baltimora hoor je. Dat was met de Tassan Boy. Welkom terug. Zandvoort op zondag, het derde uur alweer. En wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert Over de tweetal platen hebben we natuurlijk weer tijd voor pit report. Max Verstappen heeft zijn eigen raceteam inmiddels opgesteld. Of samengesteld, moet ik zeggen. Dat is even een bij de Formule 1 dan. Maar in ieder geval heeft de ambities wat uitgebreid. Daarnaast was hij Max natuurlijk niet te spreken over de snelheid van de safety car in de vorige race. En Porsche en Audi zijn voornemens om weer deel te nemen aan de Formule 1 weliswaar in 2026. Maar in ieder geval dan tegen die tijd worden de reglementen weer vereenvoudigd en uiteraard aan de andere kant dan wat goedkoper gemaakt. Waardoor ook zij voornemens zijn om deel te gaan nemen in het Formule 1 gebeuren. Dat uh, in Pit Report om kwart over vier ongeveer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, die luisteren naar de naam Bumper. Het gedicht van de week ontbreekt natuurlijk ook niet om kwart voor vijf. Uh, ze zei hallo. Het is een uh, hele leuke en gezellig gedicht. Uh, het, is, het, is, het is niet depressief, het is gewoon een vrolijk gedicht. Het gedicht van de week, kwart voor vijf, liefhebbers, dan is het zover. Ze zei hallo. En natuurlijk hebben we uh, natuurlijk de ontknoping van... Uh, de Parijs-Roubaix. En het is zinderend spannend. Want de Belg de Vriend rijdt op kop. Op 26 seconden volgt, het, volgt de, de, een, een gro grote groep achtervolgers. Met daarin natuurlijk alle kanshebbers. Die moeten het dus, gat nog zien te dichten naar de koploper. En dan hebben we nog uh, op dit moment 33 kilometer te gaan tot aan de meet. Dan weet Wa je een beetje wat de snelheid is van de, de wielrenners? Vraag. Ik ben blij dat je dat vraagt, want dat was toevallig net in beeld. Uh, ruim 45 kilometer per uur. Kijk, ja, dat betekent dus dat we hem nog uh, net uh, voor vijven mee kunnen zal, zal maken je waarschijnlijk. Het zal er omhangen, hangen. Het zal er echt om hangen. En, uh, uh, ja, en uh, natuurlijk om zes uur vanavond, uh, maar dat is dus niet meer een uitzending, de bekerfinale. In de Kuip tussen PSV en Ajax. De voorbeschouwing is inmiddels op de diverse speciale kanalen al begonnen. En uh, dan om zes uur met een bord op schoot naar de bekerfinale gaan kijken. In ieder geval nog een uur lang. Zandvoort op zondag. Dus de luisteraars, zou zeggen: blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Heb jij gisteravond nog uh, tv gekeken? Er was echt geen bal op de tv. Ik heb heel Holland Bakt gezien. Oh ja, dat was zo'n uh, nummer 1 uh, weer uh, in de kijkers. Uh, dat was wel 25. Iets, er is op zaterdagavond niet veel, hè? Nee, er is echt niet veel. Nee. Nou ja, ik was uh, weer uh, flink aan het zeppen natuurlijk. Uh, van, wat moeten we nou weer opzetten? En toen kwam ik uh, bij het uh, programma. Het is even afhankelijk van uh, welk jaar het is. Of het leuk is of niet. Oh, wat een jaar. En dan ja. uh, doen ze de, de kledij van het jaar. En uh, de gewoontes van dat jaar. En uh, de muziek van dat jaar wordt dan onder de loep genomen. En gisteren was het uh, jaar 1995. Nou... Ook wel een beetje uit mijn periode, zeg maar. En uh, ja, een plaat, uh, ik denk, die draaiden ze toen, uh, of draaiden ze gisteravond uh, in een uh, medley. Ik denk, nou ja, ik, uh, durf, durf ik deze nog te draaien op de radio? Ik doe het gewoon. Dans je de hele nacht met mij, de Sonny's 1995. De periode dat CFM, je eigen lokale radio, nog onderin de watertoren zat. Wat een feestje was het daar, zeg. En dan de Sony's uit 1995. Even speciaal gedraaid omdat het programma, al oh, wat een jaar, gisteren ook uit 1995, kwam. Althans, als over 1995 ging dan, om het zo maar goed te zeggen, dans je de hele nacht met mij. Het feestje kan beginnen, gezellig. Nou ja, blijft Parijs en Roubaix volgen. Straks krijgen we een update van Albert-Jan daarover. Maar eerst hebben we straks aandacht voor de Formule 1 en de andere autosports. Dat doen wij in de pit report na deze van Desireless. midden in de paasvakantie. Dus deze plaat daar een speciaal heeft voor iedereen die uh, op vakantie is. Je hoort de de Lekkere Franszalige muziek. En vijas, vijas. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, ruim een kwart over vier geweest. Albert Joss zit er uh, helemaal weer uh, klaar voor. De laatste nieuwtjes uit de Pitstraat. En met name over Max Verstappen. Dat Max Verstappen een bezig bij is is al lang bekend. De huidige wereldkampioen had al een eigen shop en een reisbureau. Maar afgelopen dinsdagmiddag maakte de coureur van Red Bull bekend dat er ook nu een eigen raceteam is bijgekomen. Verstappen.com Racing is officieel gelanceerd en het maakt de 24-jarige Limburger trots. Ik kan niet wachten om voluit te blijven pushen. Met de start van Verstappen.com Racing hoopt de Nederlander raceteams uit de echte en de virtuele wereld dichter bij elkaar te brengen.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 Racen is altijd mijn grote passie geweest. Vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot de dag van vandaag. Naast mijn eigen Formule 1 carrière is racen waar ik een groot deel van mijn, van mijn tijd aan besteed, Laat de Nederlander afgelopen dinsdag weten. Heeft hij nog tijd voor zijn vriendinnetje eigenlijk? Goeie vraag. Staat, dat vertelt het verhaal. Weer. Nee hè?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 Dat er door Verstappen en collega's wordt gesproken over de snelheid van de safety car... begrijpt men bij de autosport, dan, Autosportbond dan ook niet. En dan, de lang verwachte rentree, of entree kan ik wel zeggen... van Porsche en Audi in de Formule 1 is een stap dichterbij gekomen. De top van de Volkswagen Group heeft inmiddels bevestigd... dat de plannen daarvoor zijn goedgekeurd.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 Dan gaan we naar Italië en dan wordt de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden... op het prachtige circuit van Imola. Dus volgende week is er weer Formule 1. En eindelijk weer op de normale tijd uh, waarschijnlijk, zo drie ja. uur. Ja, dat zal zoiets zijn. Drie uur de race, nou ja. helemaal mooi. Volgende week dus uh, weer uh, de race en dan uh, Imola. Ja, wel weer uh, leuk dat we daar, uh, daar weer zijn uh, in uh, Imola in uh, Italië. Dankjewel voor de pit We zijn weer helemaal op de hoogte van de nieuwtjes. was dad The Little boy blue and a man on the moon When you're coming home, Dad, I don't know when But we'll get together then You know we'll have a good time then My son turned 10 just the other day He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play Can you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 He'd grown up just like me my boy was just like me put the cans in the grill and silver spoon little boy little man when you come and home son i don't know when but we'll get together then then we're gonna have a good time there. check out radio in a town this is GFM Zandvoort, Zandvoort.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 we hebben een tijdje en we moeten door dus voor de laatste keer. Het spijt me, duurt te lang. Wow, het duurt te lang. De single die bekend werd, uiteraard, door de beste zangers. Davina Michel met Het Duurt Te Lang. We hebben zijn tijd ingeruimd voor het dier van deze week. Mijn naam is Bumper.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 Ik zoek dus een eigenaar die verantwoordelijk met mij omgaat... en het niet erg vindt om mij aangeleid uit te laten. Samenwonen met een T van hetzelfde kaliber zou ik best kunnen na kennismaking. Ik heb hier in het asiel kennis gemaakt met de poezen. Deze vind ik best een beetje spannend, maar wel oké. Okay. Een kat in huis is een optie, mits deze niet bang is voor honden. Mijn eigenaar moet dat dit goed begeleiden, uiteraard... want ik ga wel het gaat natuurlijk wel even uitproberen. Ik ben in de kennel netjes zindelijk en sloop niet... Ook heb ik uh, al in de hondenhuiskamer geoefend om alleen te zijn. En dit deed ik best netjes, zeiden ze. Mee in de auto vind ik best leuk en ben rustig onderweg. Een huis waar, waar het alleen zijn rustig opgebouwd kan worden... is wat ik zoek en wat ik nodig heb. Daarnaast heb ik behoefte aan een eigenaar die mij uh, wil helpen... met mijn verdere ontwikkelingen en een maatje voor het leven zoekt. Bent u die eigenaar, dan hoor ik heel graag van u. En waar verblijf ik momenteel? Ik verblijf momenteel in het dierenthuis. Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Bumper verdient een thuis. Inderdaad, voor Bumper of de andere leuke dieren... ga je naar het Dieren thuis. En dit is heel nieuw, een nieuwe, nieuwe single En uh, hou me in de gaten. Gaat vast zeker een hit worden. Corriente, no. Y puro pa arriba mi compa Edén Muñoz. Y suena, y suena, compala. 70 graden, maar eigenlijk moet het wat warmer zijn hè, voor deze muziek. En iets meer geld erbij. Uh, Albers dan? Ja. Een paar te meer. En niet een dollar. Daar moet ik ook meteen aan denken. Haike Acer, dinero, hoor je. Uh, nou, wat mij betreft een van de nieuwe Sommerits die er uh, aan gaat komen. Nog niet uit in Nederland, maar het gaat uh, vast en zeker uh, gauw weer gebeuren. Net gebeurde er nou, uh, nog wat een en ander uh, tijdens uh, Parijs-Roubaix. Uh, want de Nederlander die... Uh, die op kop lag, of in de kopploeg, die ging onderuit. Uh, ja, Van Baarle ging onderuit en uh, is nu weer druk bezig... om uh, weer aansluiting te krijgen bij uh, de kopgroep. Uh, met nog uh, ruim 15 kilometer te gaan. Uh, ja, uh, zit hij in, in, in groep 2 op 45 seconden, 44 seconden moet ik zeggen. En in de derde groep, uh, daar zit uh, Mathieu uh, van der Poel. Maar in de tweede groep zit uh, zijn grote concurrent, de Belg, Wouter van Aert. En het vervelende is, die derde groep waarin is Mathieu van der Poel zit... lieten Mathieu van der Poel echt alleen wat kopwerk doen, weet je wel. Dan nemen ze niet over... Om, ja, ze zijn op, nou met z'n tweeën, maar ik zie op, samen met een Belg. Dus ja, op, ja die op, gaat het niet over. Om, om dat gat te dichten, want hij, moet nu wel, hij is nu dus weggesprongen uit die derde groep... die 1 minuut 14 achterstand heeft. En hij is op weg naar groep 2, die 47 seconden achterstand heeft op de koplopers. Met nog 15,3 kilometer te gaan. Uh, en uh, uh, ja, weer over de kasseien, met alle gevolgen van dien. Uh, stof en ik zou zeggen... Uh, uh, ik, ik, ik hoop dat Mathieu nog bij kan aansluiten bij groep 2. Maar uh, het ziet er, uh, het ziet er uh, heeft veel werk moeten verzetten in die derde groep. Dus uh, ik ben benieuwd of hij ze nog kan uh, her hervinden. Hij laat nu zijn een mede-ontsnapper uit groep 3 laat hij achter zich. En staat vol op de pedalen om uh, naar die tweede groep toe te rijden. Die nog 42 seconden achterstand heeft. Op de Leiders. Ja, dus uh, Stuiven, dat is ook weer een mooie naam als je over de kassei heen uh, rijdt. De Belg uh, die heeft, uh, die kan het tempo in ieder geval van uh, Mathieu van der Poel nu niet meer uh, bijhouden. Nee. Want die is uh, druk in de achtervolging inderdaad naar uh, de groep 2... waar uh, ook uh, Wout van Aert op dit moment in uh, rondrijdt en uiteraard... Uh, weer uh, snel op uh, naar, de, naar de koppositie. En dan gaat uh, de strijd waarschijnlijk tussen die twee gewoon uh, tot aan uh, de finishvlag uh, uh, door. De cheerio, cheerio baby Eerst zo'n geweldige hit uit de jaren 80 van de Simple Minds. En all the things he said. We gaan nog eventjes waarschijnlijk naar Parijs-Roubaix. Ja, en van Baarle na die val heeft hij zich keurig hersteld... en rijdt momenteel op kop met nog 8,5 kilometer te gaan. Gevolgd door een driemansformatie met onderleiding van Wout van Aert... op 56 seconden. Gevolgd door Mathieu van der Poel... die is uit die vierde groep nu weggesprongen. En die rijdt op 1 minuut 9. Het zou mooi zijn als hij nog in ieder geval uh, naar die derde groep zou kunnen rijden. Die tweede zou, nou, die, die tweede, die tweede zou ook mooi zijn. Want dan kan hij in ieder geval met Van Aert op de tweede of derde plek gaan, uh, gaan uh, sprinten. Want uh, ja, die ene minuut die uh, uh, Van, Aert, uh, uh, Van Baarle nu, uh, nu voorsprong heeft. Dat, die komt voorlopig zo te zien... als je die, af, die, die tijden vergelijkt de afgelopen kilometers... blijven die ongeveer constant. Dus ze lopen niet in en ze halen, ze halen er ook niks van af. Dus wat dat betreft eh, vermoed ik dat als, als Mathieu van der Poel aansluiting krijgt... bij Van Aert, Sung en De Vriend... dan, dan kan het nog leuk worden voor de tweede, derde plek... Maar vooralsnog van Baarle op kop met nog 7,7 kilometer te gaan... en 59 seconden voorsprong op de achtervolgers, waaronder Van Aert. Wel heel knap dat hij na zijn val zo terug is gekomen. Ja, ja klopt. Zometeen het gedicht trouwens. Ja? Welk oh ja. gedicht heb jij? Uh, ze zei hallo... Ze Z zei hallo je zien dat ze finish onder het gedicht. Dan, ja. dan, dan heb je wel alles tegelijk. Ze zei hallo na deze plaat. En dan uh, gaan we uiteraard ook nog de finish uh, meenemen. Ja, hoe we dat gaan doen, gaan we even over nadenken onder deze plaat. Groep, uh, damesgroep Martijn hoorde je. En uh, ja, hun aller, aller, allergrootste hit uh, is uh, deze history. Nou, spannend bij Parijs. Uh, Roubaix, we hebben nog vijf kilometer te gaan. Nederlander op kop, we hebben het over uh, Van Baile. Straks uh, meer erover na het uh, gedicht van de dag. Ze zei hallo. Ik weet nog goed hoe het gebeurde. Ik stond wat te hangen in de kroeg. Een groot feest met al mijn vrienden. Helemaal los tot morgens vroeg. En toen, toen zag ik jou. Ik weet nog goed, het was in november. Ik zag jou daar staan en ik dacht, ik droom. Jij liep naar mij en keek me aan. Mijn hart ontplofte toen gewoon. Het leven was gelijk een feestje... op dat moment toen jij verscheen. Je lach. Je mooie lange haren. Je bent zo mooi. Waar gaat dit heen? Ik... ik kan er zeker niet omheen. Ze zei hallo. Van die nacht heb ik geen spijt. Er bestond voor ons op dat moment... geen tijd. Hallo... Ze zei hallo. Ik kan hier alles bij je kwijt. Je bent wel een topper van een meid. Hallo. Ze zei hallo. Er is nu geen dag die voorbij gaat... dat ik niet denk aan dat moment. Jij stapte zomaar in mijn leven. Het bleef niet bij een one-night stand. Het leven was gelijk een feestje op dat moment dat jij verscheen. Je lach, je mond, je lange haren. Je bent zo mooi. Waar gaat dit heen? Ik kan er niet omheen. Ze zei hallo. Ze zei hallo. Van die nacht heb ik geen spijt. en bestond voor ons... Nog geen tijd. Het leven is niets zonder liefde. Zonder jou ben ik alleen. Je bent mijn aller, allergrootste liefde. Want iemand zoals jij ken ik er geen een. En je zei gewoon hallo. Ik stond wat te hangen in de kroeg. Eén groot feest. Met al mijn vrienden helemaal los tot s morgens vroeg. En toen zag ik ja. Jou daar staan en ik dacht, ik droog. Jij liep naar mij en werd steeds heeter. Mijn hart ontplofte toen gewoon. Het leven was gelijk een feestje. Op dat moment toen jij verscheen. we gaan naar de wielerronde van vandaag, Parijs-Roubaix. Ja, want we krijgen wel een Nederlandse winnaar vandaag. Maar die heet geen Mathieu van der Poel. Nee? Nee, die heet Van Baarle. Van Baarle heeft het toch gered na die val. Toch weer hersteld. En uh, hij is nu op die wielerbaan aangekomen. Moet nog één ronde rijden. En uh, schrijft daarmee Parijs-Roubaix op zijn naam. Ja, de tweede, derde plek wil ik nog niet op, veel op vooruit lopen. In ieder geval van aard maakt kans om, om in ieder geval tweede of derde te worden. Mathieu van der Poels zat daar op een gegeven moment, terwijl we met het gedicht bezig waren, was hij in de aanval. Van Balen schudt zijn hoofd. Hij kan het gewoon niet geloven. Uh, ja, nee, het is uh, wat dat betreft. De, de, de achtervolgers liggen op 2,3 kilometer achter. Uh, achter uh, uh, van Baarle. Dus Van Baarle rijdt zijn ronde uh, op het velodromen, om het zo maar eens te zeggen. En hij kan het zelf nauwelijks geloven, bij de handen in de lucht. Een Nederlander yes, winst, yes, yes. maar een andere naam. Geen Mathieu van der Poel, maar wel Van Baarle. Geweldige prestatie. En uh, in ieder geval een Nederlandse overwinnaar. Zometeen komt de rest van de groep binnen. En zullen we kijken of we die ook nog even... Uh, kunnen vermelden. Gemiddeld 45,8 kilometer, dus toch uh, flinke hard uh, ook met uh, heel veel kaseien stroken. Dus een uh, ja. hele mooie prestatie van, uh, van Balen ondanks de val die hij net had. We gaan nog een stukje Bart uh, draaien. Komen we er straks weer op terug hoor.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 Ze nu ook tegen Van Baarle waarschijnlijk. Van hallo, wij zijn er ook. Weet je wel. Is wat vanuit naar tweede geworden? Zal ik ja, dat ja, nou goed het, het Ja, is goed gezien vandaag in, uh, die derde groep uh, met onder andere uh, Mathieu van der Poel. Ja, die heeft uh, zoveel kopwerk moeten verrichten in de aanloop naar deze finale. Want niemand nam het over waardoor hij uh, de laatste rondje heeft laten schieten. En even uit mijn hoofd als zevende of ach, als achtste over de streep komt. Maar in ieder geval Van Baarle, een Nederlander wint... En van aard op een tweede plek. Weet je wat ik een heel mooi gezicht vond? Je komt op een gegeven moment inderdaad op die wielerbaan uit. Maar er liggen ook de, de, de achtervolgers zitten inmiddels dan ook op de baan. Ja, en die worden dan weer af ingehaald door de groep die eigenlijk al voor ligt. Ja, dat, dat geeft wel een enigszins vertekend beeld. Maar duidelijk Nederlandse winnaar, hartstikke leuk. Uh, was het of hadden we het kunnen verwachten dat Van Baarle het zo goed uh, zou kunnen doen uh, vandaag? Hij, hij, hij hoort natuurlijk wel in het groepje van, van kanshebbers. Maar uh, na die val gaf ik, gaf ik eigenlijk niks meer voor, uh, voor, voor Van Baarle. Maar hij heeft zich geweldig gerevancheerd. En uh, verdiende winnaar. Hij kan het zelf ook nog niet geloven hoor. Ik bedoel, uh, hij is er echt voor gegaan. Hij is weggesprongen op een gegeven moment uit die kopgroep. En uh, hij komt helemaal solo over de finish. Geweldig. Ajax, PSV. Oh ja, volgende. Ja, wat zeggen we? <laughs> uh, mooie wedstrijd. Ja, nou ja, dat kan je ook zeggen, maar <laughs> waarschijnlijk Ajax, of niet? Ja, ik weet het, ik weet het niet. Kan, kan vriezen, kan doen, joh. Ja, je weet het niet. Je, je weet het nog. Nee. We gaan hem zien om 6 uh, uur. Hij is uh, live te volgen op, uh, op je televisie, ook uh, bij uh, Ziggo. Op uh, ESPN-kanaal uh, nummer, uh, nummer 1. En die hebben we allemaal waarschijnlijk. Hè? Want dat is uh, dat gratis uh, kanaal uh, wat uh, beschikbaar is van uh, ESPN. Ja. Uh, wij, wij, wij ja? is het uh, 421 voor zich ook. 421. oké. Okay. ESPN, uh, dat is nu de live voorbeschouwing is al aan de gang. Kanaal 421. Wist het bij mij. Ja, nou, dan is het bij mij ook. En, dan is iedereen zo. Dus. Uh, nee, helemaal goed. Dus, uh, ja, hier ook. Dus uh, ook uh, 4-2-1. Helemaal goed. Nou, uh, Albert-Jan, bedankt erop. weer. Ja, graag gedaan. Eerste Paasdag. Ik wens je nog een goede tweede Paasdag, luisteraars ook, uh, uiteraard. Eens gelijk. Mooie uh, vandaag, uh, vandaag en morgen vrij. Uh, geniet er allemaal lekker van. En uh, ja, mocht je nog naar het strand gaan, morgen ook weer mooi weer, maar uh, wel, uh, ja natuurlijk uh, wel druk. Dus houd even rekening mee als je s ochtends de deur uitgaat en uh, richting uh, de kust uh, gaat, uh, gaat rijden. Want er zou best nog wel een file kunnen gaan uh, staan, uh, ook uh, morgenochtend uh, nog op deze, of op de tweede paasdag die we dan hebben. Wij zijn er volgende week weer, zaterdagmiddag van 2 tot 5. Ik zeg uh, tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei.